Goedenavond, ik ben Thomas Delsing en dit is het nieuws van NOS op 3. Zit Mark Rutte aan zijn laatste avondmaal in de Tweede Kamer? In een verslag lijkt hij te hinten op het wegpromoveren van een kritisch Kamerlid, Pieter Ontzicht. Vorige week ontkende Rutte dat die woorden: Pieter Ontzicht, functie elders van hem kwamen. Maar vanochtend bleek dat toch wel zo te zijn. En sindsdien is het alle hens aan dek voor Rutte, zag verslaggever Wilma Borgman. Je hoorde in Rutte's verhaal dat hij een ultieme poging deed de boel uit de knoop te trekken. Door te zeggen, uh, Gert-Jan Segers, uh, maar dat deed hij eigenlijk ook naar anderen met wie hij heeft samengewerkt. Naar, naar Kaag, naar Ploemen. Ik heb u nooit belazerd. Dus um, ik heb nu ook geen reden gehad om u te belazeren. Dus uh, ik spreek de waarheid. Gelooft u mij? Ja, of dat genoeg is, horen we later vanavond. Want het debat is nog aan de gang, of de Kamerleden op tijd thuis zijn voor de nieuwe avondklok, is nog maar de vraag. De politie stopt met het versturen van Amber Alerts. Die opsporingsberichten over vermiste kinderen... die mogelijk in levensgevaar zijn, worden voortaan meegenomen in Burgernet. Dat is volgens de politie goedkoper en praktischer. En agenten in Geertruinenberg hebben vanmiddag hun handen vol gehad... aan een man die zich mogelijk met een vuurwapen had opgesloten in zijn woning. Eerder hadden ze een melding gekregen dat hij gewapend over straat liep... en misschien suicidaal was... Uiteindelijk is de man overmeesterd en opgevangen door hulpverleners. En langs de A29 in Zuid-Holland zijn de hectometerpaaltjes aangepast. Daar gingen regelmatig uilen of andere roofvogels op zitten om naar muizen en konijnen te loeren. En als ze daarna heel laag over de snelweg vlogen, werden ze nogal eens aangereden. Dat is met een simpele aanpassing op te lossen, zegt minister van Nieuwenhuizen. Door op die hectometerpaaltjes een uh, rollertje aan te brengen, ja, dat blijft ronddraaien. Uh, dus ze kunnen daar niet op blijven zitten. En verderop staan dan hoge palen waar die vogels wel veilig kunnen zitten. In Friesland hebben ze de hectometerpaaltjes met een draaiend rollertje erboven al geprobeerd. En daar werkt het heel goed. Het weer nog, vanavond best nog wat zon, maar als die helemaal onder is, dan koelt het snel af tot iets boven nul. Morgen eerst nog best wat zon, daarna vanuit het noorden meer bewolking en het wordt nog maar max 10 graden. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Wijnald Swaan bij de ANWB.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 Dus uh, geen 1 april grap uh, kan ik je wel vertellen. Want uh, sinds uh, vandaag hebben we dus uh, gewoon officieel een uur extra... Die gaan we ook wel besteden, moet ik je erbij zeggen. Tussen 7 en 10, deze alternative VM. We waren eigenlijk al een paar keer stiekem bezig tussen 7 en 10. Tussen 7 en 8. Al begonnen. Nu moeten we alleen nog een oplossing gaan verzinnen voor de herhaling op de maandagavond. Voorlopig staat die tussen 8 en 10 gepland. Maar daar komen we denk ik ook nog wel uit binnenkort. En die aanvangstijdstippen die je dan ziet... Dat is dan nog even een klein dingetje, maar uh, het is geen 1 grap. Nee, we gaan ook echt uh, drie uur uh, radio maken. Het uh, uh, heeft allemaal te maken met het, uh, met het aanbod. En Marcus zegt ook uh, net, ja, maar uh, gaan we dat uh, ook redden straks na uh, deze uh, pandemie? Nou, denk het wel, want er is uh, een stortvloed aan uh, materiaal... wat, uh, wat eruit uh, ge gestort wordt over ons. Dus uh, wat dat er gaat, uh, komen we niks tekort. Vanavond, eh, voordat ik eventjes verder ga, ga ik eerst even afkondigen... wat het eerste nummer is geweest van, dit, eh, van deze programma op 1 april. Oftewel, April's Fool's Day. Moeten we alleen oppassen dat we ergens in tuinen vandaag. Eh, The Sign of Leo. En The Sign of Leo heeft eh, weer een nummer gemaakt over het klimaat. Want daar gaat het over. En dat nummer dat heet Stranger Within. Die jongens eh, hebben een druk weekje. Want ik meen dat ze ook komende zaterdag weer ergens eh, te horen zijn bij een radioprogramma. Um, goed, uh, dan eerst uh, van vanavond. Het zwaartepunt is tussen 8 en 10. Dat is altijd wel leuk. Voor de mensen die dan uh, de herhalingen willen terug ga ik ook netjes zeggen. Uh, daar zit het live gedeelte namelijk in. Namelijk Bram van Lange die komt uh, langs met Tim Langendijk of Lagendijk. Ben ik even de naam precies exact uh, kwijt. Uh, maar ze zijn met z'n tweeën. Maar Bram zal het uh, merendeel voor zijn rekening nemen. En dat heeft eigenlijk ook te maken met het nieuwe materiaal. wat binnenkort aanstaan is. van Bram. En dat zullen we dan ook bij deze laten horen. Uh, uiteraard ook met, nummers, met bestaande nummers. Want je moet natuurlijk niet alles weggeven op deze avond. Um, dat is uh, wat we tussen 8 en 10 uh, gaan doen. Daar zitten ook drie telefonische interviews. Ja, Jaap Koper neemt weer even te veel hooi op zijn vork. Vandaar uh, dat hij het uh, keurig net het verzoek heeft ingediend om dan maar dat ene uur extra erbij te nemen. Want anders dan wordt het echt uh, uh, gewoon een uh, podcast zonder muziek. En dat is nou helemaal niet uh, de bedoeling, want het is ook nog een, een muziekprogramma. Um, de telefonische interviews die zijn van uh, Benjamin Froh. Die hebben we al eens eerder gehad uh, hier in uh, de studio. En vorig jaar heeft hij met uh, de EP Quarantunes nog uh, aardig uh, wat publiciteit weten te halen. Maar hij heeft een nieuwe single. En uh, die hoor je vanavond hier voor het eerst. Tired of Waiting heet hij. En het is niet de enige nieuwe single die je vanavond uh, gaat horen. Want Win... Wynn, zeg ik. Het, ik weet niet of ik het goed zeg. Maar uh, Wynn heet uh, Wynn Murphy. Uh, zij uh, heeft ook een bijdrage geleverd voor het Art Rocks Festival. Dat zag ik uh, van de week. Bij een andere radiocollega bij mij. Uh, op de maandagavond zit hij. En uh, die uh, vroeg of, ik, uh, of we dat uh, wilden delen. Nou, dat heb ik bij deze gedaan. Die single die ga je niet horen, want uh, ze heeft een nieuwe. En uh, dat wordt een Engelstalig uh, interview. Uh, dat, dat wordt nog wel heel erg uh, leuk. Uh, dat is om rond half tien. En daarna heb ik er nog eentje. En die is van het King Forward Records label. En dat is gewoon een Nederlander. Maar die woont in Duitsland. Dat is ook wel heel erg leuk. Moet je een Duits nummer gaan bellen. <hums> en dat is Mummy's A Tree met een nieuwe song. En dat is Stefan van den Berg die, uh, die we daarvoor gaan uh, spreken. Dat uh, is altijd leuk als je dus... Mensen die net over de Nederlandse grens wonen en daar uh, hun domicilie hebben. Uh, maar uh, Mami is Tree, dat is uh, ook nieuw materiaal. En dat ga je straks ook horen. is ook uh, ja, uh, net als die andere twee die ik heb genoemd. Uh, het nieuwe wat je nog niet eerder hebt uh, gehoord. Uh, vorige week hadden we uh, deze dame al uh, erin zitten. Um, en dat is uh, Carmine Calls. En dat heet Hoping for the Best. min of meer geïnspireerd is door de Beatles. Uh, Lekker Dicycle Man. Lekker Dicycle Man, want uh, zo moet ik het uitspreken. Brak er echt mijn, uh, mijn tong over uh, vorige week. Maar goed, hij heeft het uh, verteld hoe het uh, zit. En hij maakt luisterliedjes. En dat is ook wel duidelijk uh, te horen. Ruud Bakker is een echte naam. Bakersongs, daar uh, brengt hij het onderuit. Dat is ook een van uh, de mensen die zijn uh, materiaal op... Uh, King Forward uh, Records uh, uh, uitbrengt. Uh, Carmine Calls doet dat niet. Maar zij heeft wel een single die we vorige week uh, voor het eerst hebben laten horen. Hoping for the best. Dat is al langer uit, inmiddels uh, alweer. Um, wie vorige week uh, wij ook hebben gesproken was Javier Den Leeuw. Hij vormt een duo samen met uh, uh, Roosmeijer. En nou dan weet je het wel, dan heeft dat ook betrekking op de naam. Medaros, zo heet uh, de band van het tweetal, en dat uh, nummer wat, je, wat ze hebben uitgebracht is Where Do We Go? hadden we Grenadiers in de uitzending als het ging om hun uh, single, single filter exit. Het is trouwens ook nog wel een heel amusant verhaal over dat single filter exit. Want uh, Gentleman Recordings die, die mailden mij. Ja nee, maar het is filter exit. Nee, zegt uh, Guy van uh, Grenadiers. Nee, het is toch echt single filter exit. En dat uh, was een hele leuke spraakverwarring. Uh, maar, maar dat maakt niet uit... Uiteindelijk is het allemaal goed gekomen. Uh, dit is uh, dan de single die, uh, die we dan moeten draaien. Daarvoor hoorde je Where Do We Go van Meda Rose. Um, ze zijn inmiddels binnen. De, de beide heren die straks uh, het muzikale gedeelte voor hun rekening gaan nemen. Dus dat gaan we, vol, uh, gaan we straks uh, doen. Uh, maar dat is uh, voor latere zorg. Nu gaan we weer terug naar het hele actuele. Want uh, vorig jaar, um, 29 maart... Nou, vorig jaar, het was twee jaar terug. 29 maart 2019 was voor Wendy Moore een hele belangrijke dag. Want dat was haar eerste single. Die werd op, uh, Hier in dit dorp bij Café Anders werd die uh, min of meer gepromoot. En uh, daar werd ook de clip uh, laten, uh, werd daar een beetje vertoond. Want dat was de primeur destijds. En uiteindelijk uh, ja, gaat iemand toch ook uh, een bepaalde groei uh, doormaken. En uh, Wendy is uh, inmiddels er een beetje uit wat betreft het geluid. En dat heeft ze van de week uh, uh, verteld. Gisteren, morgen in het uh, programma wat ik uh, doe op uh, woensdagmorgen. Het interview, dat kunnen we nog herhalen. Want dat, uh, dat, dat zal waarschijnlijk... Of uh, zal dat uh, 8 april worden. Dus volgende week. En anders de 15e. Dus dat uh, is even afwachten. Maar goed. Uh, het geluid heeft ze inmiddels nu een beetje haar eigen gemaakt. En toen dacht ze op een gegeven moment... Laat ik uh, zo over fake friends een... Ander geluid uh, geven. En dat heeft uh, geresulteerd in een uh, remix. En die is afgelopen maandag gepresenteerd. Precies twee jaar eigenlijk nadat uh, de eerste single Het Levenslicht uh, ziet. En wil je weten hoe het resultaat uh, klinkt? Nou, uh, ik zou zeggen, luister maar dan. Your city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 Leave me Single uh, die eind uh, vorig jaar is uh, verschenen met uh, The Gates of Hell. Maar inmiddels hebben ze een uh, volledige EP, Wonderful and Dark, uitgebracht. En uh, de, de band heet The Giant Low. Ze komen uit Nijmegen. Vanavond niet de enige Nijmegense band. Tenminste, uh, ze houden hun kantooradres eigenlijk uh, in Nijmegen. Maar dat is het uh, niet helemaal, want de band komt uh, overal een beetje vandaan. Uh, <tosses> hoewel, wel. Uh, het is uh, eigenlijk. Uh, Volgens mij wel uit Nijmegen. Ik ben in de warm met die andere. Mom is a tree. Dat is ook uh, een Nijmeegse band. Maar dat uh, heeft te maken dat er een aantal leden er, ergens buiten komen. Dus dat is een beetje het verhaal. Ik uh, haal twee dingen door elkaar. Uh, bovendien was dit de single... De meest recente single, uh, en die meest recente single, die doet het ook nog uh, vrij aardig in uh, de indie charts. Uh, want die tweede single, die hebben ze uh, niet zo lang geleden uitgebracht. Uh, en die Allen me, uh, die uh, doet het uh, toch uh, redelijk oké. Okay. Uh, ook wat dat er gaat uh, in de indie XL lijst. Ja, kijk, daar staat hij. En dat uh, dateert alweer van een week of twee uh, terug. Toen stond hij bovenaan in die lijst. En dat uh, zegt al iets over de potentie van de band. Trouwens, uh, er zitten ook nog een aantal andere bekende namen voor ons dan in die lijst. Uh, bijvoorbeeld Portland Row, die zat uh, op die lijst uh, met Friends. Uh, bijvoorbeeld op uh, de plek 4. Dus uh, band uit Alkmaar. We hebben we hier ook uh, een aantal malen aandacht aan uh, besteed. Dan uh, iets waar ik met het schaamrood op de kaken iets wat uh, mee moet uh, doen. Uh, want uh, die hadden uh, ooit mij een berichtje gestuurd en ik was verzuimd om dat uh, vergeten te beantwoorden. Dus het is een beetje in de rubriek van uh, bijna over het hoofd gezien, maar dat, uh, bij deze gaan we dat alsnog doen. Uh, het is een Haagse band. Een beetje gelinkt aan uh, bijvoorbeeld uh, de band uh, die, uh, die we hier ook hadden met uh, Nienke Hut en Ruben Kramer, dat is uh, Kuku. Want uh, dat is uh, de band uh, waar die twee uh, deel van uitmaken. Je hebt dat wel in die muziekwereld dat er muzikale vrienden en vriendschappen zijn gesloten. En de Crashing Bats zijn dus de muzikale vrienden van Kuku. Um, ja, het is ook daar een dame die uh, de frontvrouw eigenlijk uh, is van de band. Je hoort het zelf. Uh, het is, uh, de de meest recente single uh, is alweer van februari, maar. Uh, de bandleden hebben al gezegd dat ze met nieuwe materialen onderweg uh, zijn. Crashing Bats met Princess. In de uitzending geweest. Peel Puma en I Don't Wanna Be Strange. Daarvoor de Crashing Bats and Princess. Overigens nog even wat het spoorboekje-agenda voor de komende tijd betreft. Volgende week zitten hier ook twee mensen in de studio. Uh, dat uh, is het duo Kafka uh, wat uh, hier gaat uh, komen. Dat uh, zijn Frank van Kasteren, die hier al eens eerder geweest is. Maar toen met de, de Elias-EP's. Uh, maar uh, Kafka uh, doet totaal ander werk. En voor Daphne Hollands zal het uh, eigenlijk haar uh, min of meer haar uh, entree worden bij... Alternative VM. En uh, wat het uh, gaat worden, dat zien we volgende week uh, wel. Uh, 15 april staat voor ons nog niks. Dus dat uh, kan een reguliere uitzending uh, gaan worden. En uh, dan is het uh, de vraag: hoe gaan we die drie uur dan invullen? Dat, uh, is, uh, nou ja, dat kan met een non-stop uh, uurtje tussen 7 en 8. En tussen uh, 8 en 10 dan gewoon uh, een beetje kijken wat we aan nieuw materiaal binnen hebben gekregen. Want dat uh, loopt een beetje de laatste weken toch echt wel storm. Uh, de wijk erop hebben we Wendy Moore in de studio. Die uh, gaat uh, sowieso vier nummers uh, spelen. En wellicht, als we erin kunnen verleiden, misschien wel zes. Dat weet je niet. Gaat onder de vlag van 3 voor 12 Noord-Holland Vloedgolf. Dus dat uh, is dan voor die uh, dag uh, gepland. En uh, komt Jip Richter er natuurlijk ook bij. Uh, dat hebben we geruild. Want normaal gesproken zou 15 april voor de mensen uh, thuis uh, zijn geweest... dat we die 3 voor 12 Noord-Holland-Vloedgolf uh, zouden doen. Maar door uh, redenen van uh, Jip Richter, want die heeft uh, tentamens... en die moeten toch ook op een goede manier worden afgewerkt... Uh, betekent dat we dat een weekje hebben opgeschoven. Dus uh, 22 april is uh, dan de beurt aan Winnie Moore. En dan hebben we er nog één, maar die is dan weken daarna... want dat is op 13 mei... En dat is Nana Ambrose. die komt uh, ook uh, hier naar de studio... Uh, om ook nummers ten gehore te laten brengen. Dus dat is uh, een beetje de live agenda voor uh, de komende tijd. Uh, het gaat er dan denk ik alleen maar beter op worden. Want als we de cijfertjes mogen geloven, vlak de boel af. En dat uh, komt mooi uit, want dan kunnen we ook weer gewoon een beetje braaf verder. Weliswaar op anderhalve meter afstand. Want die gelden nog wel steeds, ook hier in de studio... Uh, dus uh, voor de mensen die graag nog een beetje van live muziek houden... Uh, kon je hier nog wel een beetje aan je trekken uh, komen. Uh, een van de singles die ook uh, de laatste weken is te horen bij ons is Aijl. En dat nummer dat heet Louder. Leuk is uh, met uh, die planning dat je dus eigenlijk niet van tevoren weet wat je precies moet uh, draaien. Ja, want uh, door het spitsuur tussen 8 en 10 uh, moet ik uh, een beetje gaan snoeien in het aantal uh, muzikale dingetjes die ik heb. Om ook straks Bram wat aan te geven met de EP die hij gaat uitbrengen of heeft uitgebracht. Want dat is een beetje het idee om vanavond wat, wat aandacht te genereren voor die EP die hij het gaat doen. Want dat is de reden waarom die hier is. Keurig netjes een persbericht gekregen, gevraagd ook meteen of hier live wil spelen. Ja, En voor mij is het dan 1 plus 1 als je het materiaal dan ook... ...hebt beluisterd van kom maar... Want dan, uh, ...want dan kunnen we er even een uh, mooie manier... ...van aandacht aan geven. We hebben hier toch ook uh, bijvoorbeeld het beeld erbij... ...want dat hebben we al uh, laten zien... Uh, ...tijdens uh, de eerste keer uh, dat... Uh, na, ...na een beetje... Uh, de lockdown weer wat, wat hebben gedaan met uh, Jacob D. Edward. Dat is ook alweer van een paar weken terug dat hij hier uh, geweest is. Uh, dus in dat uh, opzicht gaat het helemaal goed uh, komen. Uh, dat dus uh, straks. Uh, er zijn natuurlijk ook uh, bijvoorbeeld uh, mensen die al materiaal hebben uitgebracht. Zoals Al die je net hebt uh, gehoord. Dat is uh, Liselo en uh, Arjen die dat uh, uit hebben gebracht. Uh, maar er is nog een band uit... Uh, Heer Ugewaard Egmond, dat is uit Noord-Holland. Ghost Echo kreeg uh, keurig van de week ook het, uh, ja, het, de geluidsdrager zelf uh, binnen. Van uh, Isolated Dreams. Dat is een beetje het, uh, het verhaal van uh, de beide heren, Remy en Karel. Nou, en we draaien er nog even iets uh, van. En dat is volgens mij ook de laatste single die, uh, die ze hebben uitgebracht van dat album Late Night. En die hoor je dus tot aan 8 uur.